Transgalactisch liftershandboek.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 Zijn Amro, Zeefvat, Hugo en Trema al naar buiten? Op zoek naar Theo, de tobbende robot. die in de parkeergarage als parkeerwacht werkzaam is. Waar is -ie, Theo! Hey, Theo, ouwe reus, wat leuk je te zien. Je lief, dat vindt niemand ooit leuk. Goed, jij is in. Nou, nee, nee, echt, Theo, echt, we vinden het ja, echt huis, leuk. Ja, huis. en al die tijd op ons gewacht.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 Moet je zien, hé, wat een lekker ding zijn. Volgt die oranje sterrenbukking met die zwarte zonnekraken? Hé, hey, en deze spetter, hey, multicumulaire kwarkaandrijving met streeplankjes. Dit moet een model van de laatste Custom zijn. Ja. Hier, dat infraroos aangedistje op de neutrino kap. Verdomd, hey. weet je dat ik eens ingehaald ben door zo'n brok ergens bij de Axel Nee. Ja, ik ging zelf voluit, maar het leek alsof ik stil stond, man. De. Hey. En de sterrenaandrijving van die liep amper stationair. Ongelooflijk. Te gek, hè. Hey.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 Ik maar niet dat ik dat leuk vind. Oh ja oh, vast wel. Er ligt hier een heel nieuw leven voor je. Oh nee, niet weer. Nou even je kop hè, luister. ja. Deze keer wordt het helemaal anders. Spanning, sensatie, echt avontuur. Klinkt als Theo, ik wou alleen maar even zeggen. Ik neem aan dat je wil dat ik dit ruimteschip voor je open maak. Wat hè? Ik neem aan dat je wil dat ik die dit ruimteschip voor je open maak. Uh, ja.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 Maar de Altarische dollar is onlangs ingestort. De Flemische poddelkraal is alleen in wisselbaarheid tegen andere Flemische poddelkralen. En de Trigaanse Pew eigenlijk niet voor vol aangezien. De wisselkoers van zes Ninkies tegen één Pew levert geen problemen op. Maar aangezien een Ninkie een driehoekige rubbermunt is met zijde van zo'n 10.000 kilometer, heeft niemand er ooit genoeg bezeten om zich een Pew te kunnen veroorloven.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 Je god, nou word ik ook echt missen. Ga je gang, dan krijgen we in ieder geval wat kleur hier. Ja, nou Zeefot, in Vredesdom hou je een beetje in, ja. We hebben vandaag het eind van de universum gehad... en daarvoor waren we 576.000 jaar de tijd geslingerd door een computer die ontplofte. Jullie waren nog goed af, ik ben komen lopen. Zeg, hoe zat dat trouwens? Hoe kan een computer die ontplofte vooruit in de tijd schikken? Doodzinvol, het was geen computer. Het was een ruimtelijke veldgenerator. Oh, natuurlijk, dat ik dat niet meteen zag.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 Maar het zal jullie wel niet zo interesseren, denk ik. Wou jij zeggen dat jij in mijn hoofd kunt kijken? Ja. En? Ik snap niet hoe jij het uithoudt in zo'n vingerhoed. Oh, gaan we beledigend worden? Ja. Ach, let me niet op hem en zeg maar wat. Zeg maar wat. Waarom zou ik zomaar wat zeggen? Het leven is al erg genoeg. Ik hoef er niet ook nog het van alles bij te verzinnen. Theo, als jij de vraag de hele tijd al wist, waarom zei je er niets? Jullie vroegen er niet om. Nou goed, ijzerboer, dan vragen we het nu. Wat is de vraag?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 hierbij geassisteerd door Tin Jonker, Erbert Schoenmaker en Pieter de Vlaam. Productie Martin Kliever, Productieassistentie Helene van Marissing. Regie Vincent van Engelen. Mocht u prijs stellen op een exemplaar van het Transgalactisch Liftershandboek, schrijf dan even naar uitgeverij Mega Dodo. Mega Dodo Staten, Urza Minor. Onder bijsluiting van 10 gulden voor het boek. En 597.812.406 gulden en 7 cent porto.